Freddy van met het NOS Journaal. In Oslo is een gewapende man met een gestolen ambulance ingereden op publiek. Volgens de Noorse politie reed hij een aantal mensen aan. Een onbekend aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. De ambulance was afgekomen op een verkeersongeluk in Oslo. Een man die bij dat ongeluk betrokken was kaapte de ambulance en ging er vandoor. Om de zieke auto te stoppen schoot de politie op de ambulance. De chauffeur raakte niet ernstig gewond, meldde Noorse media. Hij is gearresteerd. De politie zou nog op zoek zijn naar een tweede verdachte, een vrouw. Een voorgenomen wijziging van de wet op de staatsschuld... leidt tot veel discussie in Suriname. Als de wet wordt aangepast, kan de regering onbeperkt geld lenen. De huidige wet stelt een limiet. En als de minister van Financiën die overschrijdt... kan hij tot tien jaar gevangenisstraf krijgen. Het voorstel om de wet te wijzigen komt van de grootste regeringspartij... de NDP van president Boutersen. De overheid in Suriname heeft dringend geld nodig en heeft al grote bedragen geleend. Bij een nog grotere schuld zou de wettelijke limiet worden overschreden. De oppositie is bang dat het geleende geld gebruikt gaat worden om de bevolking... in de aanloop naar de verkiezingen van mei volgend jaar koest te houden met leuke cadeautjes. 27 burgemeesters in de regio Den Haag vinden dat er geen verziekte cultuur heerst bij de politie. Tientallen organisaties en drie politieke partijen... hebben vorige week geklaagd bij korpschef Ackerboom. In een verklaring van de burgemeester staat dat er geen structurele misstanden zijn... en dat ze het in twijfel trekken van de integriteit van de politie gevaarlijk vinden. Het zou het gezag van agenten ondermijnen. Het weer tot slot veel bewolking. Vooral in het westen en rond het IJsselmeer wat motregen. Op andere plaatsen soms wat zon. Het is 14 of 15 graden. Morgen mogelijk lang mistig of nevelig. Het wordt ietsje warmer. In het zuidoosten kan het 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en Omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn diepe. Beslist, mysterieus, realist. Altijd ready. Grove humor. Slappe lach. Oude hoeren. Inner. Flashy. Kunstzinnig. En dit?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 De presentator is Bastiaan Torenent. Ja, welkom dames en heren bij weer een nieuwe Zandvoort aan het Woord. Het is een herfstachtige avond vanavond. Het regent weer en het duister is toegetreden. Dus tijd voor een goed gesprek. Tijd voor Zandvoort aan het Woord. Uh, we zijn natuurlijk het opinieprogramma van ZFM Zandvoort. Waar alle politieke, culturele en maatschappelijke onderwerpen langskomen. Deze week is mijn vaste sidekick weer aanwezig. Marije Strobos van, onze website, van de website plus een beetje.nl wat houdt het in? Hoe herken je het? Waar moet je opletten? En wat is eigenlijk de oorzaak ervan? We gaan dat alles zometeen bespreken met onze gast Rob Spruit, als ik het goed heb... Um. Oh, dan moet ik wel je microfoon aanzetten, natuurlijk. <laughs> Sorry. De, welkom Rob. Uh, hij is ook van de Depressie Supportgroep Zandvoort. En hij is eerder hier in onze uitzending geweest. om uh, ook over hetzelfde uh, onderwerp ongeveer te spreken. Um, maar voordat we natuurlijk even doorgaan, uh, hebben we nog een uh, um, gast vandaag. Hij komt een beetje kijken, gewoon meekijken met radio maken. Um, dat is Geert uh, Kloppenburg. Um, de, hij heeft uh, diverse podcasts. En zit regelmatig bij BNR als uh, gast aanwezig. Uh, is hij aanwezig? Uh, BNR bedoel ik uh, Business News Radio. Um, hij wil natuurlijk meer weten over het radio maken en natuurlijk over ons programma. En mogelijk gaat hij in de toekomst ook wat doen voor ZFM. Um, dus uh, welkom Geert. Dankjewel. Dat, avond. Goedenavond. Nou, uh, dan hebben we nog een heel mooi nieuwtje uh, vandaag. Onze uh, zender ZFM Zandwoord is namelijk aan het vernieuwen. Um, ik heb daar als programmaleider. Er hier en daar wat invloed op. Uh, zoals mogelijk gelezen heeft uh, deze week in de krant uh, een vrij groot artikel over onze werkzaamheden en de vernieuwingen bij ZFM. Uh, naast dat uh, we de programmering onderhanden hebben genomen, hebben we sinds vandaag ook podcast op onze site staan. En uh, als het leukste uh, blijde uh, boodschap kan ik daaraan geven: uh, de vaste luisteraars van ons programma die kunnen ons nu ook voortaan terugluisteren op onze site, want elke week komt daar gewoon de podcast op te staan... zodat u gewoon terug kunt luisteren. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan op uh, www.zfmzandvoort.nl Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Sammy loopt niet zo geboren. Denk je dat ze je niet mogen...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 Gewoon reageren op onze uitzending. Dat kunt u door te bellen naar 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Of een reactie kunt u schrijven via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Nou, dan gaan we het nog echt hebben over depressies. en in, in, in name met herfstdepressies. Uh, Rob... Uh, jij bent natuurlijk nu voor de tweede keer hier uh, in onze uitzending. Ja, klopt. Dat, um, en um, nu gaan we het wat specifieker hebben over herfstdepressies. Uh, en ja, eigenlijk om gelijk maar even met uh, de deur in huis te vallen. Uh, wat is het verschil tussen herfstdepressies en gewone depressies? ja het, het is grappig dat je gewone depressie ja, zegt zover maar, dat kan natuurlijk <laughs> nou ik ben eigenlijk wel blij dat je het zegt omdat er wordt altijd heel moeilijk gedaan over depressie mm -hmm. maar uh, depressie is echt een, uh, echt een ziekte ja en uh, uh, in dat opzicht is het net zo uh, zou je zeggen dat het uh, kunnen zeggen dat het net zo gewoon is als een andere ziekte hebben ja voor zover je dat gewoon kan noemen, natuurlijk. Mm -hmm. Maar door wordt het uh, ja, heel best wel moeilijk over gedaan. Uh, een, ja, zeg maar, een, een, uh, een, een gewone depressie. Uh, dat is meestal iets wat, wat uh, heel lang aan kan houden. Ja. En, uh, en dan moet je echt uh, denken aan maanden en soms bij sommige mensen zelfs jaren. Dat een uh, depressie kan duren. En uh, als je het dan hebt over een, uh, uh, ja, ja, we noemen het winterdepressie, we noemen het ook wel winterblues. Ik noem het liever seizoensgebonden uh, depressie. En dat, dat zal ik zo direct nog even uitleggen waarom ik dat zou noemen. Ja. Um, maar het, het verschil daarmee is natuurlijk dat uh, zo'n depressie veel korter van duur is. Mm -hmm. Omdat het heel veel te maken heeft met het, uh, wat het al zegt, seizoensgebonden. Ja. Dus met het seizoen, met, de, met de licht, het, het licht, hoeveel het ligt. Uh, de, de drukte of juist niet drukte op straat, uh, de, de gezelligheid in de huizen. Uh, we kennen allemaal wel het verschijnsel van... nou, die kerstdagen hoeft het voor mij niet meer. Want ik, uh, dat uh, vind ik altijd zo droevig. Ik hoor het heel vaak. Voor mij geldt dat, uh, geldt dat niet. Maar ik, ik hoor het wel vaak om me heen. Mm -hmm. Dus uh, dat, zijn dan, uh, dat zijn dan vaak uh, ja, depressies... Die, uh, die echt met het seizoen uh, te maken hebben. Wat zijn de verschijnselen? wat Gaan mensen niet meer naar buiten toe? Of wat zijn de belangrijkste uh, ja. dingen die, die mensen dan... als ze een winterdepressie hebben... wel of niet meer gaan doen? Ja. Als je een, een winterdepressie hebt, dan uitzicht dat vooral in extreme vermoeidheid, hmm. uh, futloosheid, uh, geen zin meer hebben om, uh, om dingen te doen. Uh, er komen ook vaak wel lichamelijke klachten bij. En, en ja, de vraag is of dat misschien wel uh, psychosomatisch is. Hè, omdat je, ja, je voelt je geestelijk gewoon niet, uh, niet lekker. Dus dat heeft gevolgen voor de rest, uh, voor de rest van, je, van je lichaam. Uh, een groot verschil met, met echte depressieve klachten is dat je af het algemeen bij een uh, uh, seizoensgebonden depressie uh, geen suicidale gedachten hebt. Nee. Omdat het niet zo diep zit. En is er een specifieke groep mensen die daar last van heeft? Zijn er dingen die ervoor zorgen dat je er sneller last van hebt of niet? Ik zou zelf zeggen... Uh, uh, vooral mensen die... Uh, die eenzaam zijn. Zij is, dat is natuurlijk een, uh, algemeen een risicogroep. Mm -hmm. Mensen die, die er alleen... voor staan. Mensen met weinig... Uh, sociale contacten. Sociale contact is ook over het algemeen... een van de eerste dingen waar je... Waar je naar gaat kijken om, om iemand uit... een uh, depressie te halen. Dat je zorgt van... Joh, uh, kijk eens of je wat meer met andere mensen... in contact komt. Ja. En uh, van daaruit uh, verder. Dus de, eigenlijk is het... Ja, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste uh, oorzaken okay. is. is. ja. ja. En, en niet te vergeten, uh, te weinig zonlicht. Uh, ja. Er zijn nogal uh, verschillende. Uh, uh, uh, mensen, de mensen zeggen daar verschillende dingen over. Of dat nou wel of niet zo is, hè? Vitamine, mm -hmm. vitamine D-tekort. Uh, ik weet niet of het echt zo is. is ik, heb nee. zelf, uh, ik heb het zelf niet. Uh, winterdepressie. Ik ben gewoon af en toe depressief. Uh, dat komt gewoon ja. bij mij op. Het <laughs> maakt eigenlijk niet veel uit. Het kan ook een mooie zomerdag ja. Ja. zijn. Dus. Chronisch depressief. Ja. Maar um, ik zei net... Ik zou ik even terugkomen op die... Maar uh, uh, ge Wat helpt dan? Wat Moeten we allemaal naar de zonnebank toe dan? Als je niet dat, dat, hebt, kan, dat kan helpt. Ja? Nou, ja, wat, wat, uh, wat bewezen is... wat voor veel mensen helpt... is een daglichtlamp bijvoorbeeld. Oké. Ja. Uh, om gewoon per dag een uur of misschien wel langer, gewoon lekker zitten lezen met een daglichtlampen bij je. Maar wat vooral natuurlijk ook helpt, is de, de echte vitamine D oppakken. En dat doe je door naar buiten te gaan. Ja. Ik wil niet met dit weer naar buiten. Nee, nee maar het zou wel goed zijn op zich, <lacht> om dat wel te doen. Ja. Ik, moet, ik moet zeggen, op, als ik, uh, op de momenten dat ik me depressief voel, en het lukt mij uh, op dat moment uh, om wel naar buiten te gaan. Ook als het, als het met bakken naar beneden komt en stonert en weet ik wat, dan voel ik me echt beter. En dan voel ik me echt meteen al beter na eens zo'n wandelingetje. Ja. Dus dat, dat maakt wel degelijk uit. Uh, maar dat. hoe krijg je daar zin in? Want ik kan me voorstellen dat mensen echt die denken nou, die naar buiten kijken ja. en het zien regenen en denken bij zichzelf. Ja, ik ga ja. echt niet naar buiten. Maar hoe ga ja. ik? Ik zou niet naar buiten gaan. Dat, nee, precies. En dat is ook eigenlijk het grootste probleem van de depressie. Zowel bij een, een, een chronische de depressie. Uh, of, een, uh, of een winterdepressie, de winterblues, dat je er vaak geen zin in hebt. En uh, dan komen we ook weer die sociale contacten om de hoek kijken, want hoe fijn is het als je iemand hebt die uh, aan de deur komt en zegt kom, we gaan eventjes uh, koffie drinken. Maar even ik eens, denk dat heel veel mensen dat niet hebben, die eenzaam zijn. Nee, en dat, dat klopt. Ja. Hoe, hoe, hoe ga je dan zo iemand naar buiten krijgen? Of hoe ga je zorgen dat er iemand daar aan die deur klopt en zegt kom, we gaan even ja, naar buiten. Ja, ik, Dat is eigenlijk ook een beetje een maatschappelijk probleem waar we momenteel mee zitten dat er ontzettend veel mensen zijn die in eenzaamheid leven en waarvan we niet weten dat zij dus ook dat ze überhaupt eenzaam zijn en dat ze dus depressief zijn en, en, en ja een ander punt van depressie is ook uh, de schijn ophouden het is natuurlijk heel uh, Tenminste, ik heb, ik kan altijd heel goed doen dat het goed gaat met mij terwijl het misschien helemaal niet goed gaat hoe gaat het, en, het nu met je het gaat nu goed nou, behouders, ik vertelde het net ja. aan, aan, aan jou... Dat, dat mijn hondje binnenkort een spuitje krijgt. Ja. Dus dat, dat zit me wel vrij hoog. Maar ik moet zeggen, qua depressie... kijk, dat is natuurlijk een trigger voor mij. En daar moet ik oppassen. Maar op zich gaat het wel goed met mij. Ik, ja. ik heb wel mijn depressie onder controle. En hoe herken je nou... Uh, een nou ja, depressie of een herfstdepressie bij, bij jezelf of bij, een, bij anderen. Want dat is natuurlijk ook een ding. Ja. Heel veel mensen herkennen niet de depressie al bij zichzelf. Ja. Of tenminste, ja. zeker niet als ze er net inkomen. Ja, ja. Nou, iets, iets wat ik, wat ik vaak uh, ook zie. Uh, ik, zie dat, ik werk zelf als ambulant begeleider ook hier in Zandvoort en in Haarlem ook wel met de depressieve mensen te maken. En wat je vaak ziet, is dat mensen dan ook sociale contacten gaan verbreken. Dus ze zoeken de eenzaamheid ook op. Ja. En dat herken ik zelf ook. Want als ik, soms vind ik het gewoon lekker. En dat, ik probeer het wel eens uit te leggen aan iemand. Het is zo lastig. Ik vind het wel eens lekker om me gewoon zielig te voelen... in een hoekje te zitten en, en een potje te zitten janken, bij wijze van spreken. En dan in het donker en het liefst Deek in een vertonnen doos, deken over je heen. Ja, soms... Is dat gewoon uh, nodig als je depressief bent? Ja. Maar het zijn wel uh, zeg maar signalen, als mensen contacten gaan verbreken uh, uh, van uh, afzeggen wat ze normaal niet doen, weet je wel, of, uh, feestjes of, of afspraken, van nou, ik, uh, uitstelgedrag, uh, noem maar op. Dat ja. zijn wel hele duidelijke uh, uh, signalen. Dat, ja. uh, maar hebben mensen die een hersenversie, of de Winterbloes, of hoe je hem ook wil noemen, um, hebben die datzelfde? Of Uitzicht dat toch iets anders. Hoe bedoel je dat? Uh, gaan die zich ook vooral terugtrekken en dergelijke? Um, nou, minder, ja. uh, denk ik. Af, tenminste, over het algemeen, wat ik, wat ik dan heb gezien. Mm -hmm. uh, wat je vooral ziet, is dat zich dat heel erg uit die vermoeidheid. Ja. Echt extreme vermoeidheid. Want we, we kennen allemaal die opmerkingen wel van mensen van: uh, Oh, ik ben zo moe. Dat zal maar door het weer komen, wordt er dan gezegd. Ja. Vaak is dat ook zo. Het, het is een omslag van het seizoen. En niet te vergeten, af en een week, uh, de klok die, ja. die, gaat, uh, die weer verzet wordt. Er zijn heel veel mensen die daar waanzinnig veel last uh, van hebben. Mm -hmm. Ik heb van deze klok minder last dan, dan van de zomer, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Ja, als bij mij, bij de zomer, heb ik er altijd, ben ik altijd op een of andere manier meer verslag dan. Oké, okay, ja, dat kan. Ik dat ben kan. ook, denk ik, meer een wintermens. <laughs> nou, nou, nou, nee. nou, wat, jij, wat jij zegt is misschien een mooi bruggetje naar. Uh, wat ik zei, over seizoensgebonden. Er zijn ook mensen met zomerdepressie. Ja. En dat, vaak staan we daar niet zo bij stil. En ik eerlijk gezegd ook niet... tot nee. ik iemand ontmoette die dat dus heeft. En dus vertelde hoe dat in elkaar stak. En toen dacht ik van ja, verdomd, dat is eigenlijk ja, ook wel zo. waar natuurlijk. Nou, we gaan zometeen verder gewoon over dit onderwerp. En we gaan even naar een klein beetje muziek luisteren. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, we hebben in Zandvoort aan het woord over depressies en dan in specifiek over het effect van een herfst. Winterdepressie. Net hoe je het wil noemen. Heeft u uh, hier nu ervaring mee? Of wilt u vragen aan ons, uh, een vraag stellen aan onze, een van onze gasten? Bel dan naar 023 573 0393. Of stuur natuurlijk een privébericht uh, op onze Facebookpagina. Zandvoort aan het Woord. Um, nu even um, voordat we uh, verder gaan. Ik ben helemaal dat vergeten te zeggen. Um, natuurlijk zijn er ook luisteraars die uh, jou nog niet kennen, Rob. Um, uh, dus vertel nou even, wat doe jij uh, zo in je dagelijks leven? Slash, um, wat heeft dat met depressies te maken? Nou, naast, naast depressief zijn, bedoel ja, ik. Dacht, ja, ja, is. Ja, dat is heel <laughs> flauw natuurlijk. Maar. Ja, ik, ik ben sowieso al, mijn hele leven heb ik er al last van hoor, depressies. Ja. En ik, uh, ik heb er gelukkig wel goed bij kunnen leren leven. Mm -hmm. En um, uh, ja, je zit wat dat betreft altijd in een herstel. Dus dat geldt voor mij ook wel een beetje. Maar wat ik doe, ik ben, uh, ik ben ambulant begeleider. Ja. Um, ik, dus ik ga naar de mensen uh, thuis. Uh, ja, kom, uh, bij sommige mensen kom ik een paar keer per week. En dan uh, in een paar uur ja, zitten we te praten. Of, uh, we gaan wat, wat dingen regelen die, die geregeld moeten worden, noem maar op. Ja. Dat doe ik voor een zorginstelling uit, uit Haarlem. Um, daarnaast uh, ben ik ook uh, uh, nou betrokken bij de herstelacademie in, uh, in Haarlem. Uh, ik ga, volgend jaar ga ik, uh, ik lesgeven daar zo. Uh, ik word eerst uh, co-docent en dan, uh, daarna ga ik, word ik uh, ook gewoon docent. Ja. En uh, ik ben bezig met een uh, eigen workshop. Luisteren zonder oordeel en aannames. En die, uh, die staat voor volgend jaar er bij hun op de kalender. Dat vind ik wel heel erg leuk. Daar heb ja. ik wel uh, erg, veel, uh, erg veel zin in. Nou, die laatste vind ik uh, heel interessant. moet ik eerlijk zeggen. Want uh, hoe doe je dat? Uh, ja, <laughs> ja, dan moet je de workshop volgen. Ja, <laughs> Maar een klein tipje van de sluier. <laughs> nou, ik, ik, een klein tipje kan ik wel geven... Um, wat we allemaal eigenlijk doen als we iemand zien... Uh, of als we iemand uh, iets horen vertellen... Of, of, of wat dan ook, wat voor contact je ook hebt met iemand... dan denken we iets. Ja. En we denken er altijd iets van. En het, uh, daar zit ook vaak een oordeel in. En dat oordeel is op zich niet zo erg... mits je je daarvan bewust bent dat je ja. dat oordeel doet. En, en dan nog beter waarom je het, uh, het doet... Ja. Ik, even Heel kort, ik kwam uh, een, een paar jaar geleden kwam ik een keer met de hond uit een, een man tegen op, op de boulevard. En uh, die zag eruit een beetje, een beetje shabby's. En toen dacht ik meteen uh, aan zwerven. Dat kwam ja. in, mijn, in mijn, maar het is een aanname natuurlijk. Mm -hmm. Ik denk van ja, wacht eens eventjes: spruiten, dat gaat niet gebeuren. Dus ik ging met die man in gesprek en ik uh, nou, was. Uh, hij had gesprek eigenlijk. En hij vertelde, ja, ik ben uh, op het strand. Uh, het was in de zomer. Ik heb op het strand geslapen, want ik had de trein gemist. Feestje. Hm. Nou, wie ben ik om dat niet te geloven? Dus ik, ik geloofde dat, uh, ja, ik neem dat dan ook aan. Mm -hmm. En uh, wat mij daarvan vooral opviel, dat ik gewoon door die man uh, serieus te nemen... en naar hem te luisteren, uh, dat die man ook gewoon echt ging vertellen aan mij wat er aan de hand was. Ja. En dat bleek ook echt waar te zijn. Want uh, hij vertelde tegen mij dat hij uh, zijn medicijnen kwijt was. Mm -hmm. En uh, toen ik thuis was, kreeg ik een oproep van, uh, van de, de, de burgeralert. Dat, uh, dat er iemand zijn medicijnen kwijt was op het strand. <lacht> en dat was dus bij mij voor de deur. <lacht> dus dat was voor mij ook een bevestiging. Ja, zie je wel. Ja. Je bent heel snel met aannames. En, en het is vaak... Is het, is het anders. Ja, anders we zijn wel ja. geneigd om heel snel een, een aanname te doen. Maar even dat terug is. naar die winterdepressie. Heb je dan ja. voor je werk, als je voor de zorginstelling. ben je dan ook bewust met depressie of met winter? Wat voor type patiënten kom je thuis, laat ik het zo zeggen? Uh, nou, wat voor type het, mensen helpen? Ten eerste ga je een patiënt nee, met een ja. Ja, oh. ja. ja, dat is wel belangrijk oh, verschil. Dat ik, ben, nou, weet je, ik, ik vind dat belangrijk omdat ik ja, een heel therapeut goed. ben. Ja? Ja. En ik ben. Um, ik, ik ben ambulant begeleider met ervaringsdeskundigheid. En uh, dat betekent dat ik mijn ervaring op het gebied van, uh, van depressie... ook uh, ja, inzet uh, in, de, in de hulp die ik bied. En dan nog even voor de luisteraars en voor mijzelf. Want ik, ver, ik verdoezel me altijd achter de luisteraar. Wat is ambulant begeleider? Wat doe je? Um, ambulant begeleider is... Uh, ja, wat doe je? Je begeleidt iemand in, de, in, de, uh, uh, in, in alle zaken die geregeld moeten worden. Uh, je zorgt dat iemand uh, contact uh, heeft. Uh, meestal worden er uh, door de, door de zorgcoöperatie worden de doelen opgesteld, samen met de cliënt. Van, nou, waar, waar wil je aan werken? Sociale contacten, uh, mijn huishouden, uh, uh, met depressie bijvoorbeeld. Uh, overigens niet alleen depressie, want daar uh, hoort ook een, een behandeling bij. Natuurlijk. Maar die doelen worden opgesteld. En als ambulant begeleider ga je samen met de cliënt eh, kijk je, bekijk je af en toe die doelen en zeg je van nou oké, okay, wat, wat gaan we doen? Waar gaan we nu aan werken? Ja. En uh, ja, je moet je voorstellen, het is ook heel veel, heel veel praten en heel veel luisteren eigenlijk. Ja. Ja. En hebben die mensen dan um, de indruk dat, dat, dat voor het eerst iemand luistert? Want dat hoor je wel eens, dat mensen. Um, ja, ik, ik, ik vind het altijd heel leuk om te horen van cliënten. En ik hoor het gelukkig heel vaak: uh, dat ze het zo fijn vinden dat het iemand is die ze begrijpt. Ja. Want uh, ja, niet op het een of de... Als iemand tegen mij vertelt: ik ben depressief, dan weet ik al. En natuurlijk en zitten daar aannames in ook weer. Dan gaan we weer naar mij toe, hè, naar mijn eigen referentiekader. Maar ik snap wel uh, wat het inhoudt. Ja. En, en wat voor gevoel dat kan geven. Dus het, het voordeel. Uh, in dat geval als ervaringsdeskundige... is dat je dan heel snel uh, in verbinding komt met ja. iemand. En dat is zo mooi. Dat maar neem je ervan. dan niet het ook een stukje over? In, in, ik kan me heel goed begrijpen dat je gaat inleven in zo ja. iemand. Maar hoe hou je dan dat gescheiden van elkaar? Uh, dat is een valkuil, absoluut. Ja. Ja, ja, dat is een valkuil, moet ik opletten. Er zit ook heel veel wederkerigheid in, uh, in dat contact. Want uh, ik ben ook niet te beroerd om, om dingen van mijzelf te vertellen... Aan de cliënt omdat dat vaak het contact juist ten goede komt. Omdat je, ja, je, je, ik sta er niet boven of zo. En de nee. is dat ook niet boven of onder, We staan op gelijke voet. Ja. Dus ik, ze mag, uh, hem, mijn cliënten, uh, hij zij mag ook over mij wat weten. En uh, ja, tuurlijk is het soms wel eens dat ze iets uh, vertellen of dat ik zelf iets vertel wat mij dan misschien raakt. Mm -hmm. dat, en dat mag ook van mij. Hm. Dat vind ik niet erg. Zolang ik hem er niet. Uh, Slanker me niet bij naar huis neem en thuis wakker van liggen. En dan zeg je net dat je het, het herkent. Maar nou schijnt het zo te zijn... Dat heb ik uitgezocht voor een column die ik straks nog doe. Maar daar komt het wel uit. Nou schijnt het zo te zijn dat uh, depressies... Uh, uh, tenminste de diagnose depressie wordt vastgesteld... naar aanleiding van 52 symptomen. En je moet vijf van die symptomen hebben... Ja. wil je de diagnose depressie krijgen. Ja. Ja. Um, maar dan is de kans toch vrij groot ook... dat iemand vijf totaal andere symptomen heeft dan dat jij dat hebt. Klopt, ja. ja. Dat, ja. Dan lijkt me de herkenning nog steeds moeilijk. Dat, dat heb je helemaal gelijk in. Uh, het punt is wel dat uh, ze hebben gesteld voor uh, depressie... Voor de, om de diagnose te kunnen stellen. Nou, laat ik vooropstellen dat ik geen arts ben. Ik nee, ben geen psychiater of iets. Dus ik zou zelf die diagnose nooit uh, kunnen of willen stellen. Nee. Maar ik weet wel dat uh, er zijn heel veel symptomen die op een depressie kunnen wijzen. Maar dat zijn heel veel symptomen die uh, kunnen voorkomen. En over het algemeen moet je daar dan vijf van hebben. Ja. Maar er zijn een paar belangrijke symptomen. En dat is onder andere die lusteloosheid ja. en het niet meer zien zitten. Dat soort dingen. En die moeten dan ook wel zo'n twee weken aanhouden. En wil je in het hokje... Depressief, uh, Depressie geplaatst worden. Vorm. Waar ik overigens een hekel heb om in hokjes geplaatst te worden. Ja, nee. Sorry. Want uh, ik weet niet jullie we bekend zijn met de, met de DSM. Ja, ja, ja. Uh, waar, de, waar, de, waar de artsen hun, hun, uh, ja, hun hokjes uh, vandaan ah, ja. halen eigenlijk. Mm -hmm. Voor de diagnoses. Uh, waar staan er allemaal in? Ja. Wat dat betreft. Uh, ja, maakt ja, ja. Het uit. Dus. Ook al denk je dat je niks hebt gelopen. Je hebt iets. <laughs> je kan een wel manier. wat vinden, bedoel je. Want het, ja. Je hoort soms hele rare diagnoses. Ja. Dat je echt denkt van nou... Ja, ja. ja. En, en, en toevallig hoorde ik vanavond... Ik had uh, gisteren, of eergisteren was Radar uh, op de vijf... ging over antidepressiva. Ja. En uh, ik denk, nou ga ik nog even kijken, interessant. En toen zei iemand, uh, die had het over, uh, over de depressie. En toen zei ik tegen mevrouw... ik zeg, ja, dat is net alsof er één soort depressie is. Mm -hmm. Maar er is geen depressie, hetzelfde. Nee. Mij als, als, als jij depressief bent, of jij depressief of jij. Of jij dan dat, is, dat zal nooit hetzelfde zijn als wat ik voel. Of wat, hè. Het is altijd bij iedereen anders, anders ja. wat dat betreft. Dat, uh, maar dus is het dat maakt het, niet, het ook lastig om het in de ja, hoogte te zeggen, Is het dan niet heel moeilijk om het dan ook die ja. diagnose? Ja, dat is het ook. Want is iemand niet somber? Of, of? Ja. Maar sta je dan ook niet voor het feit dat je eigenlijk um, die personen ieder onafhankelijk zou moeten behandelen. Ook al hebben ze allemaal wel het stempeltje... Ja. depressie gekregen. Maar voor iedereen is het anders. Dus ja. zou je, net zoals wat ze tegenwoordig... met kankeronderzoek en dergelijke... of met kankerbestrijding uh, doen... gaan ze langzamerhand kijken hoe... nou ja, iedere kanker is anders. Dus ze ja. maken het specifiek voor die persoon. Ja. Zou ja. dat voor ja, geestelijke uh, gezondheid... lijkt mij dat nog meer geld ja, bijna... Ja, ik, ben, ik ben blij dat je dat aanhaalt. Want dat vind ik dus zelf ook altijd dat ja. onze gezondheidszorg... is heel erg gericht op protocollen. Ja. He, van... van uh, we moeten die richtlijnen volgen. Mm -hmm. en het, het zijn vaak schema's. He, van van ja-nee schema's. Uh, ik, zelf, uh, ik noem het altijd... wat if schema's. Ja. En... Uh, uh, ja, de, de, dan ben je... altijd gebonden eigenlijk. En het, het probleem is dat ze ook... weinig tijd hebben. Als, ik, uh, als je naar de huisarts gaat... Ja. Dan heb je, wat is het? Negen minuten of zo? Of tien, ja, tien minuten, tien minuten. Ja. En dan, dan moet je wegwezen. Ja. Nou, voor een goed gesprek ga ik niet naar de huisarts. Nee, nee. Je, kan twee, je kan twee gesprekken boeken. Ja, dat kan. Dat kan. <laughs> en, en soms natuurlijk zijn er, zijn er artsen... Ik moet overigens zeggen dat... Uh, de arts waar ik bij zit... daar zat een, een arts in opleidingsspecialist. En die... Uh, een jonge vent. Die, uh, die heel goed luisterde. En dat was echt voor mij een openbaring. Dat ik dacht van, jeetje man... Jij ja, gaat het echt. Ja, doet het echt goed, weet je wel. Ja. En dat vind ik mooi als dat wel gebeurt dan. Bij het Beteringspantoen, de, hu de huisartsencentrum, bij het beter en in Noord hebben nu ook uh, extra psychische medewerkers erbij. Ja. Die ja. voor begeleiding uh, zorgen en waar je gesprekken mee kan ja. hebben. Ja, ik ik pleit ook eigenlijk wel voor meer ervaringsdeskundigen op dat, dat uh, uh, gebied. Maar is het zo dat dan herstelt, Want we hebben het in principe over ja. de seizoen gebonden, ja. uh, is het dan zo dat de uh, want depressie in het algemeen... wordt ook al door een groep mensen soms niet altijd even serieus genomen? Um, in hoeverre wordt de herfstdepressie of nou, winterdepressie... of nou, seizoensgebonden uh, depressie, in hoeverre wordt dat serieus genomen? Want ja, in feite ja. lijkt het me uh, dat, nou ja, even heel, heel hard gezegd... Ja, het seizoen gaat ook weer over... En dan ben je niet meer depressief. Nog Klopt. platter zit zit niet zo te zeiken. Ja, eh, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, nou ja, ja. ja, gewoon even volgens de Hollandse. Nou ja, dan weten je armbreken arm breken, dat heb ik nu ontdekt. Want dan <laughs> ja. zien mensen, dan zien dat, mensen het dat klassiek. Hè? Ja, nee, ja. maar dat is. Ik heb het nu ontdekt. dat Als je, je arm dat breekt. Dat met alle geesten ziekte is een ramp. Mensen zien dat en ja. mensen zijn bezorgd en die vragen: wat is er met je aan de hand? Maar als ik dit niet had gehad... en ik had er misschien als een treurwilgje bijgelopen... was er waarschijnlijk niemand geweest die had gevraagd aan mij... wat is er aan de hand, met nee, je? Nee, en die had ook nog geoordeeld... wat zit jij dus aan de reinigen? Ja, precies. En nu, ja. Weet je, nu loop ik met een, met een mitella en dan zegt iedereen... oh, wat erg. En dan ja. denk ik van, nou, het valt best wel mee. Ja, nou, ja oké, okay, ik vind dat het, meevalt, maar het is Maar het, het valt me heel erg op dat mensen heel anders naar je kijken... op het moment dat het zichtbaar is dat je iets hebt... Ja. dan dat je bijvoorbeeld iets hebt wat met je geest te maken heeft. Ja. Want mensen zien het niet. Maar in hoeverre wordt het dus even, kan ik helemaal volgen, maar wordt het serieus genomen? Want ik ja. heb zelf ook die vooroordelen, ik zou ook nog bijna, over ja. echt, ik denk het ook wel, als dat, ja, nou, een het ook. Ja, er zijn er mensen die. niet willen. Ja, dat komt gewoon in mijn hoofd op. Ja, er is, er is natuurlijk ook een groep mensen die daar uh, ja, misbruik, gebruik van maken. Die vinden een dipje, daar vinden ze een en dat zeggen ze dan. En dat ja. hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar ik vind wel dat je, dat je wel uh, altijd alert moet zijn op, op signalen. Mm -hmm. Dat als je, als je er wel last van hebt, dat je, dat je oplet dat het niet erger wordt. En uh, inderdaad wat je zegt, een, een, een winterdepressie. Ja, de winter gaat weer over in principe. Ja. En, uh, ja, maar hoeveel mensen hebben er... Laten we het over aantallen hebben. Aantallen mensen die depressie hebben en dan aantallen mensen die... die herfstdepressie hebben, maar die er wel even echt last van hebben... in zo'n ja. herfst. Dan is dan een categorie, dat gaat weer over. Nou, ja. nee, maar sommige ja. mensen, die, die komen echt in bed niet uit. Ik, ho ik hoorde uh, van de week... Dat, of las ik ergens, dat uh, geloof 10% of zo van de bevolking... wel last heeft van... Uh, wat voor manier dan ook van... Uh, seizoensgebonden depressie. Dus dat 10%? De winterdepressie zijn of zomerdepressie. Maar dat is dan hoger als de gewone cijfers van depressie. Ja, Want klopt. in principe... 5% van de 5, Nederlandse bevolking... Ja. Ja. Uh, is uh, jaarlijks, elk jaar. Dus per jaar. Ze is ongeveer 5% depressief. Ja. Yeah. Uh, de ene is chronisch, de ander is niet. Maar dat, dat, ja. uh, vijf, het komt op 5%. 1 uh, op de. Ik heb het ergens staan. Nee, je zit nu te googlen of te ja, ja, ik heb het ergens ja, ja, staan. Dit alles op uh, Ja, 1 op de 5 mensen uh, krijgt ergens in zijn leven de last van. Ja. En, dat de op, principe, ja, en dat komt op, neer op 5% per jaar. In Nederland ja. is depressief. En dan nog even één dieptevraag. vraag. Is dan: is ja. het dan, ik doe echt vragen die waarschijnlijk niet kunnen, maar dat doe ik ja, al. Dat prima. Het ja, modeverschijnsel. Weet je wel, 20 jaar geleden of dertig jaar geleden had ik dan het idee had nog niemand ADHD Inmiddels ja. heeft geloof ik 80% van de kinderen ADHD. Ja, jij gaat ook lachen. Ja. Ik starteer even. Ja, ja nee, nee, helemaal hey, gek. Ge ge ge ge ge ge ge weet je wel? 25 aan. jaar geleden, hoeveel mensen hadden toen depressief of was dat lepel niet? Of nog erger, wisten we het niet en werd het niet serieus genomen? Dat kan natuurlijk. Dat Het ja. Ook. ja. Dus dit zijn alle waar... Ik kijk even ik, naar jou. Ik denk dat ik ik je denk alles dat weet. Maar. Nou, ik, denk, ik denk zelf. Ik denk daar ook vaak over na. Want ik vind dat heel interessant. Dat om, fascineert uh, me gewoon. Ja, daarin. mij ook, absoluut. Ik denk dat het een beetje, er een, beetje een middenweg is wat dat betreft. Want ik denk dat het ook te maken heeft met uh, uh, de manier waarop we nu communiceren met elkaar. Ja. Uh, uh, jongeren en, en ook steeds meer ouderen communiceren. Uh, steeds vaker uh, via social media natuurlijk en allerlei andere. Uh, kanalen die we daarvoor hebben. Dus het is veel sneller... dat we iets vertellen daarover... wat we misschien vroeger... Niet, deden. Niet, niet vertelde, uh, maar dat het telde. onder de radar bleef. Ja. ja, dan bleef het onder de radar, precies. Ja, Een beetje hetzelfde als... Ja, een beetje een rare vergelijking misschien... maar <lacht> huiselijk geweld. Dat was vroeger veel minder bekend. Daarom wordt nog steeds gezegd... in de jaren 50 was het er niet. Nou, in de jaren 50 was het er net zo hard. Tuurlijk. Alleen, tuurlijk. toen zagen we het niet... bleef het achter de nou, voordeur. Uh, nu zien we het wel. Sterker nog, uh, tegenwoordig weten we... als er uh, ook maar een kleine aardbeving ergens op de wereld is... weten we het meteen. Ja. En vijftig uh, jaar geleden... Dan las je misschien eens maanden later... las je daar toevallig eens iets over. Er is daar een aardbeving ja. geweest. Het nieuws gaat gewoon laatste stel. Ja, ja, en, wel, en op de kortere termijn zie je dan wel verschijnselen... qua dit soort type depressies die toenemen door... weet ik veel, overloot van informatie of allemaal is, is dat, Of is het aantal, is het stabiel nu op dit moment? Is, ik vind dat nou trouwens het aantal al 50 ja, oh, hoog. Volgens mij ja. wordt het juist steeds erger... omdat mensen zich steeds meer gaan spiegelen met social ja. media... Met het ideale leven. Want je Precies, ziet onder die ja. hele g jonge groep zie je. Um, van al die mensen, nou ja, een aantal YouTubers bijvoorbeeld, die ineens een burn-out hebben omdat ja. ze niet met de druk om kunnen gaan van social media. Ja. Om het presteren. Het uh... gaat altijd goed. En, ja. en gewoon het beeld. Ik bedoel, kijk naar social media. Kijk wat jij zelf op Facebook of Instagram of wat dan ook zet. Je zet niet al je ellende erop. Je nee, zet alleen maar. Het moet je doen. Dat, ja. nee, maar de meeste mensen zetten alleen maar hun happy moments. Ja. Uh, momenten en doen uh, vier keer per dag uh, alsof ze een, een super dag hebben met Instagram terwijl ze gewoon een uh, uh, niet gesurgeerd gezegd kutdag hebben. Uh, uh, we, we doen ook allemaal uh, heel erg nep. Ja. Laat ik het maar zo zeggen wel, naar de buitenwereld toe. Of inhaken. Ik heb, ja. ik heb nu een nachtje in het ziekenhuis gelegen en ik lag op een kamer met uh, allemaal oudere mensen. Ja. Um, nou daar kan ik heel veel over zeggen. <laughs> ja. Ik was blij dat ik mijn telefoon had, want ja. mijn telefoon zorgde ervoor dat ik en in contact stond met mijn familie, mijn vrienden... en dat iedereen um, mij kon vragen hoe het met me ging... hoe mijn operatie was gegaan. Maar die mensen die naast me lagen, het waren drie mensen... die hadden allemaal nog zo'n, ja, ik noem het dan zo'n crack-telefoon... zo'n drugsdealer-telefoon. Maar die mensen, die, die waren daar echt depressief. Ja. En ze hadden, nou ja, wat er was gebeurd, was allemaal verschillend... en de impact was heel groot. Maar die mensen, ik heb meerdere malen mensen... mevrouw uh, en meneer horen zeggen, ik wil dood. Mm -hmm. ook omdat ze geen contact hadden met de buitenwereld. Omdat ze daar echt eenzaam waren. En er is heel veel over social media te zeggen. En ik kan me echt voorstellen dat het triggert om, om, door de druk... en door, door alles wat je ziet, omdat je een mooi leven moet hebben. Maar voor mij was het mijn... Dat geeft het ook nog plusje? Ja, nee, maar dat, dat is je, dus het, het dubbele van de social media. Als je ja. oudere mensen daar zo ziet liggen... en ook echt letterlijk een paar keer hoort zeggen van... nou weet je, ik wil niet meer leven... En dat is niet met social media, dat is niet... Maar nee. dat is omdat die mensen daar gewoon echt heel erg eenzaam zijn. En, dat heeft, en die ja. operatie heeft niet eens die impact op me gehad. Maar alleen dat horen van die mensen en zien hoe ze erbij lagen. En hoe, dat er ook gewoon niemand was. Nee. Weet je, en dan lig ik daar met mijn telefoontje uh, te whatsappen. Um, en ik kan met iedereen praten. Maar naast me ligt een mevrouw die echt gewoon helemaal van de wereld is. En zo eenzaam. En dan denk ik van ja jongens... Weet je, Misschien is... moeten we daar ook maar eens een keer een uitzending Dat over doen. Welkom. Met, uh, de, ja. Nou, met die gaan we even naar de muziek. Um, en dan gaan we het uh, gewoon weer verder hebben over de depressies en dergelijke. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, zijn we weer terug. En hij is deze week voor het eerst. Dit seizoen weer terug. De column van deze week. Um, bij de research van dit programma kwam ik op iets stuitends uit: er is namelijk een waar-depressie-gala. Ieder jaar weer. Dit gala kost een bezoeker 35 euro-entree... en wordt gehouden in Carré op de bekende Blauwe Maandag... of Blue Monday, zoals zij het heel chic noemen. De derde maandag van januari is dit namelijk. Het gala wordt gehouden om geld in te zamelen... voor bijvoorbeeld organisaties als 113 Online. Nou vind ik zo'n organisatie hartstikke goed. 113 Online, uh, aangezien zij toch echt mensen helpen met depressie... of die mensen die in nood zitten. Echter leverde dit jaar het gala nog geen 30.000 euro op. een Volcaré levert ruim 70.000 euro op met 35 euro aan intree. Uh, waardoor ik mij afvroeg waar blijft dat geld? Sponsort carré de zaal niet? Nou, dat zou ik heel raar vinden. Want um, op maandag wordt carré nooit gebruikt. Het is namelijk een theater en de meeste theaters zijn uh, dicht op maandag. En als theatermaker en acteur weet ik dat, want maandag was eigenlijk standaard mijn vrije dag. Um, zijn de artiesten dan niet gratis? Nou, zover ik weet, de meesten doen dit gratis. Innen ze dan allemaal de organisaties eromheen? Innen die dan allemaal over de ruggen van mensen die zomer zijn? Hoe zit dit? Hoe het precies zit wil de organisatie niet prijsgeven. Zij geven geen openheid over hun financiën. En dat vind ik zeer kwalijk. Het geeft namelijk een verkeerd beeld af op de mensen die wel degelijk last hebben van een depressie. Maar dan blijkt ineens dat de organisatie onder huisartsen sowieso al een beetje dubbel is. De medische wereld is namelijk langzamerhand tot de conclusie aan het komen... dat het vaststellen van een depressie een beetje dubieus gebeurt momenteel. Er zijn namelijk 52 symptomen die bij de depressie horen. Eh, heb je vijf van deze symptomen, heb je een depressie. Het probleem is echter dat voor ieder persoon het anders is. De samenstelling van de symptomen zijn anders en ook de oorzaak ervan. Dan zou je toch denken dat de behandeling van de depressie per persoon ook anders zou zijn... Maar dat is in de meeste gevallen dus niet zo. Want je hebt allemaal dezelfde diagnose... dus krijg je ook dezelfde behandeling. Hier is het gala een groot voorstander van... maar de huisartsen en de huisartsenorganisaties juist niet meer. Zij pleiten voor meer, meer diagnoses en verschil in behandeling per patiënt. Verschil in diagnoses... Echter, om dat te onderzoeken is er geld nodig. Maar dat, daar gaat het geld van de blauwe Maandag Gala juist niet naartoe. Ik denk zelf dat ze bang zijn dat als de huisartsen gelijk krijgen... ze geen prachtig gala meer kunnen organiseren. Dat ze bang zijn dat ze geen geld meer kunnen wegsluizen. Dat meewerken aan het onderzoek van de huisartsen... suicide betekent voor deze organisatie... En ja, depressie en suicide gaan net iets te vaak en te gemakkelijk samen. Ik neem iedere vorm van depressie serieus, dat meen ik echt. Maar zo'n organisatie doet dat eigenlijk niet. Want wie moet nou een diagnose stellen? Zij of de huisartsen? Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Zandvoort.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 Ja, dames en heren, we zijn hier met Zandvoort aan het woord. Uh, hebben we het nog steeds over depressies. En um, uh, Rob gaf meteen aan dat hij even wilde reageren op de column die ik net heb geschreven. Of heb ge voorgelezen. Ja, nou ja, goed. Ik, wat, wat ik al zei, ik, ik, ik ga de depressiegala niet verdedigen. Want ik, wat jij vertelde, dat had ik niet, uh, niet gehoord. Mm -hmm. uh, wat ik wel vind van het depressiegala... Um, ik, toevallig ik, ik weet wie uh, daar onder andere bij betrokken zijn. En dat zijn onder andere psychiaters uh, Esther van Venema en uh, Bram Bakker. Ja. En uh, dat zijn twee mensen die ontzettend veel in de publiciteit uh, zijn uh, altijd. Mm -hmm. En uh, die hebben dat vooral uh, gedaan om uh, depressie bespreekbaar te maken. Ja. En uh, wat er ook verder gebeurd is, dat weet ik niet, maar... Ik vind wel dat ze in ieder geval daar voor een deel in zijn geslaagd. Mm -hmm. Om dat bespreekbaar te maken. Want er wordt gewoon veel meer over depressie gesproken. En daar ben ik zelf heel blij om. Want voor mij is het ook veel makkelijker nu om erover te, te spreken. Want ik, ik vind, iedereen mag van mij weten wat mijn uh, depressieve klachten zijn. En, uh, uh, als ze oprecht geïnteresseerd zijn natuurlijk. Ja. Ik ga het niet zomaar vertellen, Maar iemand die dat echt wel weet, wil ik best vertellen. Mm -hmm. Want ik vind het belangrijk. Want het kan best zijn dat iemand anders denkt... Jezus, he, daar heb ik al, loop ik al zo lang mee, mee, te, mee, mee te emmeren. Ja. Dat heb ik ook, ja. weet je wel. En dus in dat opzicht vind ik het juist wel goed... dat er, uh, dat er mensen zijn die hun, die hun nek uit... Durven te steken en, en dat soort dingen ja. organiseren. Ja, dat het dan anders loopt. Ja, waar dat aan ligt, ik weet het niet. Nee, maar wat, ik, wat, wat mijn. Daarom komt de column, de column komt er bij hem niet vandaan dat ik het slecht vind dat er een. Nou ja, ik vind Gala nog steeds een beetje dubbel ik ten ook. opzichte ja, van ja, depressies. Ja, maar ja. goed, dat er, dat er iets is waardoor er meer aandacht, uh, elk jaar aandacht gevestigd wordt op. Uh, depressies en de en, en organisaties rondom. En dat een organisatie daar. zoals 113, wat ik al zei. Uh dat vind ik een goede organisatie. Die zorgen Tot, het dus of... is gewoon je hoofdpunt toch. Blijft er te veel aan de strijkstok hangen? En waar blijft het dan hangen? Vraagteken, vraagteken. Dan ja, dan dat is de, ja, dat is mijn maar hoofdpunt. Kritiek... En het tweede hoofdpunt is. Ga in godsnaam mee met de, de huisartsen. De, nieuw... ja. de, de nieuwe ja. medische... Maar even over dat man. Dan mag ik reageren ja. op je column. Dan vind ik altijd bij... Ik ben zelf jurist van de achtergrond. Dus dan vind ik het altijd belangrijk. Dit is wat jij hebt aan hun gevraagd. Geef openheid van zaken. Heb je nog niet gekregen? Jij poneert nu, en daarvoor is ook een column bedoeld. Dat is ook mm -hmm. heel goed. Alsof er misschien 80% blijft hangen, 50%, 30%. Ja. Dat is gewoon nog niet helder. Dus dan moet de luisteraar wel kunnen bedenken... als hij dit hoort, wacht even. We hebben de andere partij nog niet gehoord. We nee, weten klopt. niet wat... Klopt er echt aan de hand is. Dat vind ik altijd heel erg belangrijk om <laughs> ja. daar even bij te zeggen. Want als ze nu live radio... en iemand zegt, ja, maar dat zit zo en zo en zo... dan denkt iedereen, oh, dat valt wel mee. Maar, maar Geert, prima. Helemaal prima. Maar ik heb hier een telefoon. 023 573 Bel ons alsjeblieft. En geef commentaar. Nee, dat ben ik echt zo. Ge geef ons commentaar. Ja. Want, ik, kijk, de column is chargerend. Is altijd, Absoluut. ik schrijf voor ja, ja. de Altijd column is chargerend. Maar... Mijn punt is inderdaad, blijft te veel aan het strijkstok hangen. Twee, ik vind het doel krom. Omdat je het doel nu uh, uh, van hun is geld ophalen. Is niet per se de aandacht, maar het geld ophalen. En het geld gaat niet naar de onderzoeken waarvan ik zou zeggen... en huisartsen van zeggen, die er toch het meeste mee te maken hebben... Wij hebben dat geld nodig voor ons onderzoek of voor onderzoek om te zorgen dat we naar een veel gespecificeerdere manier van behandelen gaan. Maar ik zie jou ook zo knikken op dat gespecificeerde behandelplat. Uh, behandelplan. Dat snap ik wel, ik, maar ik denk dan ik, ik weet er zo lekker zo weinig vanaf. Dus ik kan me echt ja, gewoon direct, ja. gewoon maar aan de ene kant heb je de pillenindustrie van dan is er gechargeerd krijgt iedereen misschien dezelfde pil Ja, dan nee of er zijn twintig pillen. Maar aan de andere kant denk ik, bij een geestziekte, dan ga je toch altijd met iemand in gesprek. Dus dan is het toch al individueel en dan is het toch al op maat? Of zit ik nu weer helemaal verkeerd? Ik nu toch achter... protocollen? Je ja, maar worden. wat voor protocol? Ja, Ze hebben een intakegesprek. Bij, psychologen of, uh, ja. psych en zeker bij GGZ. Dus het, hebben ze een intakegesprek. Dat wordt heel vaak trouwens door een stagiair of dergelijke gedaan. Uh, niet iemand die zelf al GGZ-psycholoog is. Dan, uh, dat gaat volgens formulieren. Gewoon een standaard ja, formulier. Ja. Daar zijn er bijna 200 zoveel van. Want er zijn heel veel verschillende van. Alleen het zijn wel gestandardiseerde formulieren. En het probleem is, daar komt dan iets uit... en daar komen dan die symptomen uit. En als je er dan vijf of meer hebt, ja. dan word je gezet... Je en dan nou, kom in het systeem. Ja, maar dan ben je depressief. Maar... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...